Vicepremier Ascher Asscher vindt dat er voor- en nadelen zitten aan langdurige loonmatiging. Dat heeft hij gezegd na afloop van de ministerraad. Hij benadrukte dat hij daarmee geen oproep doet voor loonstijgingen. En dat hij zich niet wil mengen in de discussie tussen werkgevers en werknemers. Ik heb er wel op gewezen dat we niet moeten vergeten dat er voor- en nadelen zitten aan langdurige loonmatigingen. Dat het vooral moet gaan om een verantwoorde loonontwikkeling. En dat verschilt soms per sector, dat verschilt soms per bedrijf. Mijn opdracht is vooral nu, als minister van Sociale Zaken... om te kijken hoe we samen kunnen zorgen voor werkgelegenheid. Het vertrouwen van de consumenten moet terug, voegt Ascher daaraan toe. Minister Bussenmaker verwacht dat ze D66 en GroenLinks kan overtuigen... van de noodzaak om een nieuw leenstelsel voor studenten in te voeren.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 De senaatsfracties van die partijen zeiden eerder dat ze problemen hebben met het leenstelsel. Er komt geen doorstart van fosforproducent Termvos in Vlissingen. De kans is minimaal dat er nog een koper opdaagt voor het Zeeuwse bedrijf. Bij Termvos werkte tot november vorig jaar 430 mensen. Voor de werkgelegenheid in Vlissingen is dit slecht nieuws, stellen de curatoren in een verklaring. Voor de dochterbedrijven van Termvos in het buitenland is wel interesse. De curatoren verwachten vandaag een van de buitenlandse ondernemingen te kunnen verkopen. Het weer vanavond bewolkt, behalve in het noorden en noordwesten. Vannacht vries het een graad of 4, 5. Morgen in het noorden kans maar een beetje zon. In het zuiden valt er dan wat lichte sneeuw. AMB verkeersinformatie. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen de knooppunten Valburg en Ewijk over 4 kilometer.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 Stop de plofkip. Bij Albert Heijn en Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl Dit is Radio 1. Afro. Vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Voeren ouders hun kinderen nog wel op? Een debat zo direct met Ahmed Boudoud van de Partij van Arbeid... en Evert de Vos, hoofdredacteur van JM, een blad voor opvoeders en ouders. Justus Van Noel gaat zijn column lezen over Mali, of Mali, moet je geloof ik zeggen. En u kunt daar allemaal op reageren door ons te twitteren, hashtag AfroVML... of ons gewoon rustig bekijken thuis, vrijdagmiddag live Ja, dames en heren, hier aan tafel meneer Onder het Veld... voorzitter van de commissie Rauwverwerking, adviezen aan de Tweede Kamer... en tevens schrijver van het boek Rauwverwerking, een leidraad. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe wordt iemand specialist Rauwverwerking? Ja, Rauwverwerking is eigenlijk altijd al mijn rust en mijn leven geweest. Oh. Dat is ooit een hobby en uh, ja. Ja, nou geef ik al jaren workshops. En ja. er was een uh, enorme behoefte aan een cursusboek vandaag. Juist, er is veel animo voor Rauwverwerking. Oh jongen, Rauwverwerking is ontzettend upcoming. Oh, ja. En er was steeds meer geschoten op straat, ja. mensen passen op eigen houtje uit en ziet toe. Ja. ja, dat moet toch allemaal verwerkt worden. Hè? Ja. En u weet hoe u zoiets aan kunt pakken? Oh man, als er iemand doodgaat, dan je ik hem aan Zijn handen voor Ja. Zijn er voor u, als specialist nou nog mensen of gevallen waarvan u denkt... ja, daar zou ik nou graag de rouw van echt even met mijn tanden in willen zitten. Ja, van uh, Rachel Hazes bijvoorbeeld. Ja. He, die is altijd zo verdrietig om de dood van een man... en ja. tijdens de hele musical heeft ze zitten janken. janken en dan, dan ja. denk ik van, kom op Rachel, rouwverwerk nou eens. Juist. Ja, en als er mensen zijn die dit horen en denken van... ja, ja de rouwen werken, dat lijkt me eigenlijk wel iets voor mij. Ja. En nu heeft er nu naast de omgeving niemand die dood is dan wel gaat. Ja. Kom gewoon meedoen. Oké, okay, wat, wat doet u dan tijdens zo'n workshop? Eh, nou Bijvoorbeeld, we besteden aandacht aan de as bijvoorbeeld. Hè, van, wat, wat doe je dan mee? Eh, we maken er iets creatiefs van. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ja, een asbak. Ja. Uh, verder geven we tips. Ja, kunt u wel vast een aantal tips geven? Jazeker. ik uh, kan de twee, uh, drie belangrijkste wel even meegeven. Even, even ja. kijken naar. Nou, uh, <coughs> nou. Rauw, rauw, verwerking. Tip 1. Opkroppen. Opkroppen? Ja, gewoon zo min mogelijk over praten, want het is voor je omgeving natuurlijk nooit leuk als je altijd al loopt te, loop te zeuren. Ja, juist. Heeft uh, u nog een tip? Ja, ja. <coughs> Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Rauw, rouw, rouw, rouw, verwerking. Tip 2. Concentreer je op de nare kantjes van de overledene. Ja, en tip 3. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Rauw, rouw, rouw, verwerking. Raauw, ja. Tip 3. Ja. Maak een zwart-wit foto van de overledene en kleur die in. Juist. Uh, goed, u was afgelopen formatie voorzitter van de commissie Rauwverwerking... advies aan de Tweede Kamer. Wat heeft u de politiek aangeraden? Nou, er zijn meerdere adviezen die wij gegeven hebben. Onder ja. andere uh, minder geld besteden aan de zorg... Uh, zo, ja. zodat er sneller mensen komen te overlijden... Uh -huh. zodat we sneller toekomen aan het daadwerkelijke Rauwverwerking. Uh, ja, heel goed. En nog andere adviezen? Uh, we hebben de Tweede Kamer onder andere geadviseerd... Rauwverwerkingscafés te subsidiëren. Ja. rouwverwerking in te stellen als nieuw vak op de middelbare school. Ja. En we hebben voorgesteld om de wet eigenhandige euthanasie weer soepeler te maken... En rouwverwerking moet ook internationaal gezien het belangrijkste speerpunt, speerpunt worden. worden. Ja, dat internationale speerpunt, hoe bedoelt u dat? Nou, als je bijvoorbeeld ziet de situatie in Irak, en dan gaat maar door Israël, mensen nemen wraak op elkaar, jij schiet mijn vader dood, ik en jou, en dan denk ik van ja, dan, dan hebben die mensen gewoon geen fatsoenlijke rouwverwerking gehad. Ja, of ja. bijvoorbeeld de Joint Strike Fighter. dan zeg ik van wij, wij adviseren gewoon bestellen, vliegen, schieten. En Ja, en heeft de regering naar u geluisterd? Nou, nee, in principe zijn alle adviezen overgenomen in het regeerakkoord. Ja. Oh, dus we kunnen met het rouwen nog jaren vooruit. Heeft u Zeker. tot slot uh, zelf veel met rauw te maken gehad? Nee, dat niet. Ik hoop het ook nooit mee te maken eigenlijk. <lacht> Ik zou er een eind aan maken. Jochen <lacht> Otten en Pieter Bouwman. Debat. Dit keer gaat het over uh, opvoeden, hufterigheid. Minister Plasterk hield gisteren in de Telegraaf een pleidooi voor beter opvoeden. Want zegt hij dat is de enige manier om een eind te maken aan hufterigheid in het publieke domein. Daarmee doelt hij dan op geweld tegen ambulancepersoneel en andere hulpverleners. Kunnen ouders nog wel opvoeden? En als ze het kunnen, doen ze het dan ook. Daarover gaan debatteren. Even de Vos van JM Magazine, een blad voor ouders en opvoeders. En Ahmed Baudout van het stadsdeel Nieuw-West... en van de Partij van de Arbeid, allebei welkom. Uh, meneer de Vos, wat, wat is eigenlijk het ergste wat u als jongere uh, hebt gedaan... wat eigenlijk niet mocht? Oh, ja. Nou, ik was heel actief in de kraakbeweging. Ik heb al mijn huizen gekraakt. En, en, uh, ja, dat was niet uh, Dat soort dingen allemaal, ja. ja. ja. En, maar voor het goede doel. Uh, ik een rolletje drop gejat. En ik, ik heb er wel dingen gedaan, ja, volgens mij. Ja, ja. Nee, maar dat doet, wilt u ook een, een bekentenis doen? Of? Een bekentenis? Ja? Als jongere, wat deed u dat? Ja, wat u niemand. achteraf zegt, dat had ik niet moeten doen. Ja, ik denk dat uh, het was iemand, uh, de duwen die dan uh, de touw wilde slingeren. En die kon zwemmen, of niet? Die kon uiteindelijk wel zwemmen. Gelukkig, ja. Ja. gelukkig. Ja. Hoe reageerden uw ouders daarop, of heeft u ze dat nooit verteld? Nee, dat heb ik niet, nooit verteld, inderdaad. Nee. Nee. U bent zelf al opvoeder ook, hè? En, en, ik en, ben vader, maar, ja. Meneer De Vos ook, hè? Ja, ik ook. Allebei. Ja. Uh, streng, meneer De Vos? Nou, er zijn zeker grenzen, ja. zeker, ja, ja, ja. Binnen die grenzen dan geef ik wel een hoop vrijheid, hoor. Wat, wat is een grens? Nou, dat het huiswerk gedaan moet worden, dat je op tijd naar school moet... dat je niet spijbelt, uh, uh, uh, dat soort dingen. En dat je met name dat je, dat je, uh, normaal een, een, met, met andere mensen omgaat. Nee, wat doet het voor u? Grenzen? Uh, ja, strenge, rechtvaardigheid met de tijd. Met de tijd mee. Met de tijd mee? Ja. De, de, wat bedoelt u? Nou, uh, de opvoeding die ik heb gekregen van mijn ouders... is niet hetzelfde als wat ik nu geef aan mijn kinderen. U bent makkelijker? Uh, rechtvaardiger en misschien wat meer uh, uh, bekend met het systeem dat we hier in Nederland hebben. Maar waren hebben. uw ouders strenger of bent u strenger? Die, mijn ouders waren strenger. Ah, ja. Ja. Goed, u gaat debatteren over de stelling die we als volgt hebben geformuleerd. Ouders moeten hun kinderen weer leren wat wel en wat niet mag. Meneer De Vos van J. Magazine, voor u het een halve minuut... om aan te geven waarom u daarmee oneens bent. Nou, Namelijk we dat weer. Ik denk dat ouders het heel goed doen in Nederland. Als je kijkt naar de cijfers. We hebben de gelukkigste jeugd van Nederland. We hebben uh, een dalende jeugdcriminaliteit. Er moet laatste gevangenis. Er wordt niet gebouwd in jeugdgevangenis... omdat er geen jeugd meer zijn om erin te zetten. Dus ik denk dat de, We hebben de hoogst opgeleide jeugd van, van bijna heel de wereld. Dus we doen het heel erg goed als ouders. Er zijn ook altijd ouders die het minder goed doen en jongeren die het minder goed doen. En die moet je inderdaad ook wel aanpakken. Maar 95, 96 procent van de ouders doet het uitstekend. En, en uh, die weten ook grenzen te stellen. Dat is de eerste halve minuut. Uh, Ahmed Baudout, voor u ook een halve minuut om uit te leggen waarom u voor die stelling bent omdat de jeugd de toekomst is, uh, uh, de jeugd heeft jeugd de toekomst. is ook de toekomst en uh, de ouders hebben ook de verantwoordelijkheid. Eigenlijk begint de opvoeding bij uh, min negen maanden. Voordat je überhaupt nadenkt over kinderen nemen, moet je al weten wat de consequenties zijn. En ja, natuurlijk gaat het met heel veel jongeren goed. Maar we hebben nog steeds heel veel jongeren en heel veel ouders. Ook volwassenen die heel slecht voorbeeld zijn voor jongeren in hun eigen omgeving. En jongeren nemen heel snel dingen over. Hoe jonger, hoe meer ze, hoe snel ze dingen overnemen. En ik denk dat daar nog heel veel ruimte in zit. En u denkt dus ook dat daar waar het niet goed gaat... die ouders te weinig leren wat wel en niet mag? Ik denk dat wij nog steeds hier in Nederland mensen hebben inderdaad... die nog niet weten wat de grenzen stellen grenzen en perspectief bieden. Ook in de opvoeding, eh, omdat ze dat zelf hebben meegekregen... in de tijd dat zij zelf ook kinderen zijn geweest. Alleen in deze tijd heb je dus met andere uh, instrumenten te maken. Ik gebruik wel eens uh, het voorbeeld van... vroeger was je gewend om met, een, uh, spijker, om met een hamer een spijker in de muur te slaan. Inmiddels hebben we een schroefboormachine en je hebt schroeven... en je kan op een andere manier. Die, uh, Zoals u schroeven. zei, je moet met je tijd meegaan. Meneer De Vos, er zijn, uh, gaat vaak veel goed, maar er zijn toch ook nog ouders... en, en da, dat is de oorzaak, de kern van het probleem, die het niet goed doen. Ja, nou, die, die groep is klein, maar die is er wel... Uh, maar waarom gaat het mis met die kinderen? Ik denk als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een en, en de bevolking daarvan, wat waren nou de redenen waarom jongeren daar zitten? Ik denk erfelijke factoren grotendeels uh, daar een factor spelen naast een soort verwaarlozing. Dus het is niet juist het uh, niet aangeven van grenzen. Is een soort verwaarlozing gebrek... is niet erfelijk, toch? Nee, maar dus je hebt erfelijk factoren... Yes. en je hebt daarnaast een ouderlijke ja. factor... en dat is meer verwaarlozing. Ja. gebrek aan ja, dus liefde, speelt een rol. Liefdeloos opvoeden zonder hechting... dat is veel belangrijker dan dat voortdurende discipline... maar die moet er ook zijn. En, en, uh, misschien zijn we ooit te ver doorgeslagen naar een vrije opvoeding... maar daar zijn we al tien jaar van terug. Dus ouders die, die vrije ouders bestaan al lang niet meer... Oh. Het, het, iedereen weet dat je grenzen moet stellen. Dus we zijn eigenlijk nu op weg naar het, het, het gunstige midden eigenlijk. Dus dat, dat, dat, dat ouders maar wat doen en vrijheid... Dat, dat, dat, dat is voorbij. Uh, niet strenger ja. maar meer liefde, meneer Woudoet. Uh, heel belangrijk. Meer liefde in het gezin, zeker. Essentieel. Maar het is niet al ook zo dat uh, jongeren die allemaal iets doen... dat ze in de, de jeugdvang belanden. We hebben heel veel jongeren die uh, irritatie, die bloed onder je nagels halen... het gedrag op straat... Uh, recent het Hagerscollege in Amsterdam-West... waar je eigenlijk als gast op school daar hoort te zitten... en dus niet de buurt, de buren moet lastigvallen in die omgeving. En die jongeren zitten niet in de gevangenissen. Ja, dus die hebben ik, zelfs een politieagent nu op school, hè? Ja, dat gaat mij wat te ver. Hè? Ik vind hmm. het heel belangrijk dat we dat helaas hebben moeten doen... Hè? dat we een agent erbij moeten betrekken. Ik vind het een taak van de ouders. En ik heb ook wel eens gezegd, goh, we hebben heel veel ouders... ook van die kinderen die misschien in de uitkering zitten... en uh, op zondag ook gewoon op die school aanwezig kunnen zijn. En dat lukt niet alleen met liefde, dan moet je ook gewoon strenger zijn. Het gaat hand in hand met elkaar. Liefde, alleen niet voor. Allebei, meneer De Vos. Ja, maar die strengheid nog strenger. Ik, ik, als ik de, mijn school vergelijk met de school waar mijn kinderen nu op zitten. De school van mijn kinderen is veel strenger. Ik, ik kon spijbelen wat ik wilde. Nu word ik na een uur gebeld als ze er niet zijn. En terecht ook. Het zeg niet dat ik dat ontken, maar dat het nog strenger moet en dat ouders er een potje van maken, wat meneer Trasterk zegt, eigenlijk. Ja, ze zijn veel te veel met zichzelf bezig met eigen kan je. Ja, dat is niet waar. Ouders hebben nog nooit zoveel, uh, zoveel echte tijd aan hun kinderen besteed. Vroeger, hoe wij werden opgevoed, uh, je moeder zat inderdaad om half vier klaar met de thee. Maar dan zei je ze, hup, op, naar buiten, buiten spelen, ik moet nog een was doen. Er moest altijd wat schoongemaakt worden. Of, uh, en nu uit... hebben ze kleine gezinnen en juist heel veel tijd voor de kinderen. Nu hebben uh, ouders meer tijd, vaders zijn veel meer gaan doen. Dus het Meneer Bardoet, dus... schud van nee. Nou, ik nodig je graag een keer uit om met mij mee te lopen. De werkelijkheid is echt anders. Uh, ik heb gewoon heel veel jongeren, die op dit moment ook in mijn stadsdeel... waarvan de ouders niet weten wat ze aan het doen zijn. Ja, nou en dan kun je wel zeggen, van, we zijn veel strenger dan toen. Ja, misschien op bepaalde terreinen. Maar ik, ik heb ook jongeren op dit moment die elkaar tegenkomen... de ouders en de kinderen, als ze naar bed gaan... hun matras gaan opzoeken en voor de rest zien ze elkaar niet... Mm -hmm. En als je dus niet als vader of als moeder niet weet... waar je kind uit hangt gedurende de dag... dan eh, liefde of streng, dan heb je dus helemaal niks. Dan ben je eigenlijk langs elkaar aan, aan het leven. Dus eh, het is niet alleen eh, dat we strenger. Eh, eh, ja, het leven is wat dat betreft ook geen foto, maar een film. Eh, de tijd waarin wij in, eh, opgevoed zijn is een hele andere. Het gaat heel snel. Eh, mijn jongste van 2,5 die eh, probeert nu al spelletjes te doen op mijn iPad. Dus het gaat, eh, het gaat zo snel met de kinderen. Dus je moet ook constant erbij eh, aanwezig zijn. Misschien ziet u andere ouders, meneer De Vos... Ja, ik, ik meer plastic sprak alle ouders van Nederland aan. Er zijn natuurlijk zeker probleem... Uh, uh, ouders en die moeten hulp maar krijgen. Maar daar gaat het natuurlijk ja. om, hè? want als de aanleiding is dat geweld tegen hulpverleners, uh, dan zijn het de, de, de jongeren waar problemen zijn die dat veroorzaken. Nou, maar het is, het is niet eens, niet uh, even de... voor uh, de minister, uh, het zijn niet alleen de jongeren, het is ook het gedrag van de volwassenen. Ja, Nogmaals, zeker. we hebben heel veel volwassenen die uh, de ambulancepersoneel uh, lastig vallen, die de brandweer maar om hun werk te doen. En dan kunnen we wel uh, uh, naar de jongeren wijzen, maar ik zeg ook, het zijn ook zelfs de volwassenen ja. die het slechte voorbeeld geven. En die hebben overal in alle gelederen, en ook niet aan Alleen in Nederland, over de hele ja. wereld, hebben dat soort mensen. En dat moet een keer stoppen. Ja, ik bij, het gedrag beetje... begint bij de ouders. Ja. En als de ouders niet het goede voorbeeld geven... dan kun je dus ook niet verwachten van de kinderen... dat ze inderdaad goed gedrag gaan, gaan tonen. Ja, dat is natuurlijk les 1 van het opvoeden. Uh, living the example. Je moet het goede mm -hmm. voorbeeld uh, uh, geven aan je kinderen... op de manier waarop je zelf leeft. En dus en liefde, moet ook het, strenger zijn. En dat doet ook het allergrootste deel van de ouders in Nederland. Dus een algemene oproep naar, naar de Nederlandse ouders... U, u moet veel strenger worden... Ja, dat is op geen enkele feit gebaseerd, terwijl er zijn ook probleemouders... en die moet je niet per se die moet je leren opvoeden, niet per se strenger maar, opvoeden. Maar hoe bedoelt u niet op feiten gebaseerd als u zegt... Uh, die jongeren of ouderen die dat doen en in de gevangenis zitten... dat is een deel genetisch, maar ook een deel verwaarlozing, dus ook opvoeding? Ja, en die moet je dus niet leren strenger opvoeden, die moet je leren opvoeden. Hoe leg je contact met een kind? Hoe kan je positief opvoeden? Hoe kan je een kind stimuleren? Je moet gewoon, die ouders weten niet hoe ze moeten opvoeden... En, en opvoeding is ook heel erg lastig in deze maatschappij. Dus heel veel ouders zoeken daar steun bij. Niet alleen streng opvoeden, gewoon opvoeden moet je leren. Die, Diepe zucht aan de andere kant van meneer Boudou. Nou, het probleem is namelijk dat we niet als volwassenen... direct naast die uh, uh, uh, mensen gaan staan. Hè? Naast de politieagent, naast de leraar. Het voorbeeld van de minister van een leraar... die geeft straf aan de leerling... en dan vervolgens komt de ouder verhalen halen bij de leraar. Dat is geen opvoeden. Dat is het slechte voorbeeld geven. Dat is eigenlijk het belonen van slecht gedrag door het kind. Ja, Die ouders ik komen vind... op voor, denken zij voor het belang van hun kind. Maar ja, die voeden, niet denken ze van aan... de leraar is te streng... en uh, ik ga verhaal halen bij de leraar. Nee, je moet uh, juist in eerste instantie het signaal geven naar, naar je kind... van blijkbaar heb je iets verkeerds gedaan... want anders had de leraar jou die stap niet gegeven. Wat heel vaak gebeurt is dat de ouders afstappen op de leraar... om hem te, of haar te vertellen dat zij verkeerd heeft gehandeld. Ja, maar het gaat... In de voorbeelden zit het niet. Daar zijn we het over eens. Natuurlijk oh. moeten de ouder dat niet doen. En moet hij in een tien minuten gesprek misschien gaan zeggen... had het zo wel gemoeten, wat is de achtergrond? Die moet daar rustig over kunnen praten, met meneer Leer. En dus in de voorbeelden zit het niet, maar het gaat erom... Gaat dat om hoe groot is die groep ouders? En moet je alle ouders van Nederland aanspreken en zeggen die toch al... ouders voelen zich vaak onzeker, jullie doen het fout jullie moeten het heel veel beter doen. Of zeg je, de ouders die het niet goed doen, die gaan we meer ondersteunen. We gaan er meer bovenop zitten. Maar ik neem maar aan dat die kinderen dat er, en, en anderen dat bedoelen toch? Want nee, bedoel geen probleem is, hoef je, nee, hoef je niks te houden. dat Het is een algemene oh. oproep aan nee, alle doet? ouders in Nederland. Gaat het om alle ouders? Uh, het, ga, het, het is een uh, maatschappelijk probleem waar we allemaal mee te maken hebben. Mm. En uh, uh, ik zeg wel eens, ver, eens, dat als mensen er niets mee te maken hebben... dan denken ze van, het zal mij nooit gebeuren. Het kan jou ook een keer overkomen. Iedereen, en ik denk heel vaak ik kom, ja. dat je net op het verkeerde moment, verkeerde plek uh, uh, ergens bent... en dat je dan inderdaad dat gedrag uh, ook mee, helaas mee uh, moet maken. Het begint, en of nou de, grote, de groep klein of groot is... het begint bij het feit dat je als volwassene... Accepte niet accepteert dat de jongeren dat gedrag vertonen. Naar nou, wie dan ook. En Ik heb wel eens gezegd, ook het, uh, het noemen bijvoorbeeld... van uh, de juf of meester bij, bij voorname. In ja, de jaren tachtig dat ik op school zat... was dat uh, meester Anton en, uh, en juf Anja. Dat, is... dat was het begin van de ellende? Nou, wat mij betreft wel. Want <laughs> op dat moment dat je namelijk gaat roepen... Uh, de laatste kind... reactie van meneer De Vos. Nou ja, hoe je de meeste of je noemt, volgens mij maakt dat niet uit. Het gaat of die les interessant zijn... of je gezag hebt voor... Die, dat maakt, zit niet in de naam. Hmm. Uh, dus het gaat... Het zijn, dat, de roep om meer discipline... dat zijn allemaal nepoplossingen. Het gaat om dat je intrinsiek beter op gaat voeden. Ik vraag het altijd tot slot, meneer Wat u? Vindt u dat er helemaal niets in de argumenten van meneer De Vos zit? Of toch wel iets? Er zit altijd iets in zijn argument van iemand anders. Zoals? Nou ja... Dat het niet alleen discipline is. Dan is het inderdaad ook het gaat uiteindelijk om het resultaat dat je met elkaar wil bereiken. Ja. Dus ik ben het heel erg eens dat je uh, streng moet straffen. En ook je het liefde moet hebben in het gezin. Maar nogmaals, wij hebben nog steeds hier problemen en volwassenen moeten een goede voorbeeld geven. Meneer de Vos, andersom. Nou, ik wil graag een keer meelopen. Maar ik, ik woon ook in Amsterdam, dus ik weet wel een beetje wat er gebeurt. En ik, ik denk dat het inderdaad een probleemgroep is. En daar moeten we beter naar kijken wat we daarmee doen. Ja. Uitnodiging is geaccepteerd bij deze. Ik dank u beiden voor dit debat. Ahmed Baudout van uh, Nieuw-West, PvdA. even de Vos, hoofdredacteur van JM Magazine. Ja. Zo direct. De column van Justus Van Oel. Maar eerst weer muziek. Af en de letteren. Oh, that's way too much makeup for your age And then besides, why would you cover up such a face And you're talking in a tongue that I don't get But I used to hear you, I used to shed that cigarette Oh, in my time, we thought God knew why But in my time, we still call the night But that won't interest you much And I won't start about the birds I'm about to be Cause I don't want you to be ashamed of me I need some help once in every while You need your cell phone, it's ringing all the time Press your clothes and bad words in your mouth And your impatience taken into account hey, Oh, I do love you very much the Boys became men And we worked with our hands And came home to our wives And we slept in the night And it was Then, and it's still simple now You can see it's somehow just like the other children in the age of joy And there's always something greater on your mind You'll be dissatisfied all of the time yeah, But I do love you very much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 Laurens Radstaken zang Titus dezelfde drums. Martin Beusker, gitaar. Fujirade Maker toetsen. En Jelmer Krauwe bas. Nu hoort het titelnummer van het nieuwe album, In My Time. En de mensen die gereageerd hebben, die de muziek mooi vinden... en dus ook uh, dat album krijgen, zijn André De Loof en Merel Das. Veel, uh, heel erg gefeliciteerd. Laurens Radstaken, welkom hier aan tafel. Uh, dit is jullie tweede album. Het uh, verschijnt redelijk snel na jullie eerste album... Klopt, ja. Want jullie waren al niet meer tevreden over het eerste? Uh, nee, dat was het eigenlijk niet. Er zijn uh, twee mensen uitgestapt. Uh, het is een nieuwe band eigenlijk. Ja, zijn twee maanden bezig. Of althans, de bassist die jammer Crowder en de toetsenist Fuji, die zijn nieuw. En dan dacht je, da da daardoor klinkt je ook anders, neem ik aan? Uh, ja. ja, het is iets meer, uh, iets meer synthesizers, iets minder gitaar. Ja, dus ook een uh, nieuw album. Uh, is dat er, trouwens vervelend? Want als je zo'n hele... Ja, dat is toch een vrij substantieel deel wat je hebt moeten vervangen in zo'n band. Vervelend? Ja, ja, want nou ja, ik neem aan jullie zijn een tijdje bezig. Je brengt een album uit en dan stappen er ineens twee, wat is het, drie op? Ja, twee. Hm. Uh, ja, het zijn eigenlijk hele goede vrienden. Die gaan, ja. Nog steeds? Ja, zeker. Dat is geen ja. ruzie. Er is nee. niks misgegaan. Nee, nee, Niemand durf. heeft een... Greep in de kast gedaan of zo. Daar zit geen interessant verhaal nee. Jammer. Goed, en uh, dan gaan we dan over je teksten hebben. Want dat, ik las en ik hoor je zingen. Uh, dat, dat een van de onderwerpen waar je, je door laat inspireren, dat is je eigen generatie. Jij bent 28, 29. Ja. Een generatie vind jij met, met keuze, stress en gebrek en idealen en visie? Uh, nou, dat staat dan een keer in een, in een interview of in een uh, recensie. En dan... Dat moeten we niet serieus nemen. Uh, ik, ben niet, uh, ik ben niet heel pessimistisch. Ik zie wel veel om me heen. Uh, veel, veel twijfel, ja, dat zie ik wel. Uh. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, mensen die... Het is natuurlijk heel anders dan, dan 30, 40 jaar geleden. Toen, toen was het uh, meer helder dat je deed je middelbare school, je ging studeren en je ging aan een baan. Wow. Het ja, is dus een beetje mijn tijd. Ik, nee, ik wist het ook, Justus van Oel? Nee, wist het ook niet. 30 jaar geleden zeker niet. In de 80 jaren was het juist heel mager, hoor. Dat uh, was ook een hopeloze generatie. De echte welvaart is pas van de jaren 90. Ja, dan is het misschien een, een karakterologisch verschil. In ieder geval in mijn familie was het wel meer uh, helder. Dus ja. daarom ja, ja. voor mijn punt. Daar vergelijk je, je natuurlijk mee. Ja, maar, maar, ja. Maar, maar in jouw omgeving zie je dus mensen die naar die school denken: ja, wat moet ik in Engels naam? Ja. Of mensen die echt heel lang studeren. En, uh, ja, misschien is het wel iets van, van Amsterdam ook. Dat hoorde ik laatst uh, Maarten van Rossum zeggen. Dat die eigenlijk in het hele land speelt voor uh, mensen van boven de vijftig. En in Amsterdam ja. is er een aparte groep van uh, dertigers die niet gehuwd zijn. En, uh, en niet weten wat ze ook gaan doen. Ja. Ja. Uh, en Maarten van Rossum heeft altijd gelijk. Dus het man. is heel goed dat je die teksten daarover schrijft. Uh, wat, wat zijn jullie plannen nu? Gaan jullie met dat nieuwe album, uh, de, neem ik aan, De Boeren op veel toeren? Ja. <coughs> daar zijn we nu mee bezig met een nieuwe boeker. Maar, um... Oh, dus ja. als mensen jullie willen hebben, kunnen ze bellen? Zeker, zeker. Ja. Of mailen, ja. of uh, in ieder geval... En er zijn er, nog een paar voor paralysen. avanla of zo? EU. EU. EU ja. zelfs. Jullie zijn al met een Europese carrière bezig. Ja, zeker. Veel succes erbij. We gaan jullie zo direct nog twee keer horen. Laat Dankjewel. Ons gaat staken. Dankjewel. Dankjewel. Altijd als er in het buitenland iets naars gebeurt, ben ik blij. Want dan mag ik het over het buitenland hebben. Het zomaar over het buitenland hebben hoort niet tot mijn opdracht. Dat heeft Niels van de AVRO mij ooit verteld... en die had het denk ik weer gehoord van de directeur van de AVRO... en die weer van de radiomanager algemeen van Radio 1. Niet te veel buitenland, justus, tenzij er iets naars gebeurt. Ik snap daar helemaal niks van. Buitenland, dat is toch leuk en interessant? Het land Mali wordt bedreigd door moslimmilities... Deze week grepen de Fransen in en bestookten met vliegtuigen en helikopters de aanvallende moslimterroristen. Dat woord kwam ik in de media tegen. En in het geval van Mali is moslimterrorist inderdaad het perfecte woord. Ze terroriseren namelijk moslims. Die, de Malinezen die worden aangevallen zijn ook moslim. Keurig nette mensen, die moslim-Malinezen. Ik heb ze wel eens ontmoet. Ze maken geweldige muziek die in Afrika en de rest van de wereld zeer geliefd is. Zelfs heb ik Malinezen wel eens bier zien drinken. En veel. Maar moslim zijn ze. In de stad Timbuktu zorgen de Malinezen al even liefdevol... voor oude tombes van grote moslimgeleerden. Toen kwamen uit het noorden de moslimterroristen. Moslim dus, die moslims terroriseren. Ze veroverden Timbuktu, verboden het maken van muziek en vernielden de tombes van lokale islamitische heiligen. Ook hakten ze hier en daar handen af, maar hoofddoel van hun aanval... was de islam in Mali zelf. Die was veel te slap, volgens de fanatieke jonge strijders uit het noorden. Al ruim een week vraag ik mij af. Wat zou zo'n 20-jarige moslimterrorist nou bezielen dat hij helemaal door de woestijn komt aangereden... met Libische wapens, een Koran en wat toespraken van Al-Qaeda. Wat denkt zo'n jongen nou dat hij bereikt met bloedige lijfstraffen... en het opblazen van wereldberoemde tombes? Om zo'n gastje te begrijpen... kan je Al-Qaeda en de Koran er rustig buiten laten, denk ik. Als je je een beetje kunt inleven in de doodgewone blanke beroepshooligan... snap je ook waar zo'n horde islam van dalen opeens vandaan komt. Ik besluit daarom mijn column over Mali in het verre Afrika... met een lijstje overeenkomsten tussen de Malinese moslimterroristen... en de hooligans van de Nederlandse F-site. Binnen de groep heersen absoluut keiharde regels. De baas is een god. Men heeft een hekel aan homo's en de straf voor ontrouw of overspel is mishandeling. De straf voor alles is mishandeling. Gaat dat nou over Nederlandse hooligans of over de moslimterroristen in Mali? Over allebei. Maar boze, agressieve mannen in Noord-Mali kunnen niet bij de F-site. En trouwens ook niet bij de Hells Angels. Die worden dan maar moslimterrorist. En net zoals de Hells Angels het meest de pest hebben aan andere motorclubs, zo worden ook de moslimterroristen in Mali het meest agressief van andere moslims. Precies zoals de F-site het stadion van fcu Utrecht sloopt, sloopten in Mali moslimhooligans de heilige plaatsen van andere moslims. Je kunt duizend verklaringen geven voor de oorlog in Mali. Maar niet alles in het buitenland is ingewikkeld of vreemd. Het begint allemaal doodgewoon met boze jonge mannen, diep in een woestijn, gefrustreerd door armoede en gebrek aan kansen. Hun woede moet eruit. En een opgefokte jonge man in Noord-Mali pakt dan geen motorfiets of een knuppel in Ajaarskleuren. Hij besluit te slaan met een Koran. Justus van Oom. Half vier, tijd voor het NOS-journaal. Gert Kluuk. Radio 1. Het NOS-journaal. De politiebonden en minister Opstelten hebben een akkoord bereikt over de invulling van de nationale politie. In november verbraken de vakbonden het overleg. Gisteren werd bekend dat het zou worden hervat en vandaag is er dus een akkoord. Opstelten zegt dat hij de zorgen van de bonden, bijvoorbeeld over de werkdruk, serieus neemt. Algerije heeft bekendgemaakt dat bij de militaire actie van gisteren 650 gijzelaars zijn bevrijd. Het leeuwendeel daarvan is Algerijn. De bijna 80 anderen komen uit 10 andere landen, zeggen de autoriteiten. De medewerkers van oliemaatschappij BP worden mogelijk nog door de terroristen vastgehouden. Bij de bevrijdingsactie kwamen volgens de officiële lezing zes mensen om het leven, maar er zijn ook berichten over dertig doden. De Syrische staatstelevisie zegt dat bij een terreuraanslag op een moskee in het zuiden van het land veel doden zijn gevallen. Twee zelfmoordenaars lieten kort na elkaar hun auto exploderen bij een moskee in de stad Dara, ten zuiden van Damaskus. De bommen ontploften na het vrijdaggebed. Dat zijn de hoofdpunten. Amwb ah, Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden tot eind deze maand op de Ketelbrug. En daarom loopt het nu vast op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Voor de Ketelbrug staat 3 kilometer. Bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2. En op de A20 hoek van Holland-Gouda voor het knooppunt Ebrechtseplein ook 2 kilometer. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Heter en Ewijk 3 kilometer. Dit is radio 1. Avro. Vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. In dit half uur natuurlijk de sportieve hoogtepunten... met de hoofdredacteur van het blad Helden, Frits Barend. Maar ja, ook wij kunnen er niet onderuit. Eerst het gesprek van de dag. In alle zeven van Tour de France-victories... you je take banned of or Ja. In your opinie, was het possible mogelijk om de Tour de France without doping, zeven keer in een row? Niet in mijn opinie. Oprah Winfrey en de biecht van Lance Armstrong. Het is niet mogelijk, zei hij hier in dit fragment, in zijn opinie... om zonder doop zeven keer de Tour te winnen... Er is uh, natuurlijk al veel over gezegd op deze zender. Maar nog niet door uh, de nieuwe generatie renners. Uh, Kai Reus zit daarom hier aan tafel. Welkom. Uh, ook nog niet door onze eigen sportman, natuurlijk, Frits Barend. Echt vannacht om drie uur de week. Ik heb vannacht gekeken om drie uur, ja. Ik vond het fascinerend. Ja? ja. Je, je kon niet wachten tot ochtend? Nee, ik was zo benieuwd. Want bedoel, hij heeft zo lang ontkend en zo lang gezegd dat het niet waar was. En ik had zoveel boeken gelezen. Dat ik denk, ben benieuwd hoe hij eronder uitkomt. De geruchten die verspreid waren door de New York Times... bleken dus volkomen terecht te zijn. New York Times verspreidt natuurlijk niet zomaar gerucht. Dat hij gaat bekennen. En dat deed hij dus ook. Ja, dat had jij niet verwacht, hè? Nou, uh, ik had een jurist gehoord... meester Olvers, die zei... als hij gaat bekennen, dan krijgt hij zoveel claims... dus hij zal niet zo gauw gaan bekennen. Ja. Nou, in dit geval heeft de journalistiek het eigenlijk gewonnen... van de rechtspraak. Want de journalistiek schrijft het al langer... en het was juridisch nog steeds niet te bewijzen. En de... Journalistiek heeft hem dus van overtuigd, ga er maar bekennen... want je ontkomt er niet meer aan. Nou, ja, en een beetje onderzoeken van... Maar goed, we gaan er, we gaan ja, nee, er zo nee, door. Ik zal, ik zal eerst. Kan je nog even meer introduceren? Kan o, onderzoek je, van die Ozee. Je, je hebt een aantal jaar, uh, was je renner hè, van de Raboploeg Tour. Uh, in 2007 ben je gewond geraakt. Bij een uh, ongeluk, bij een afdaling in de Franse Alpen. Elf dagen in coma gelegen. Je hebt zwaar moeten revalideren. Niet gestopt met wielrennen, want je bent weer terug. Je zit nu bij de Nederlandse, plo Nederlandse ploeg De Rijke Shanks. Ja, klopt. Uh, wat, want jij hebt vannacht niet gekeken. Jij, jij had geduld, of je had gewoon slaap. En je hebt tot vanochtend gewacht. Nee, ik gisteren hard getraind. Dus ik had mijn slaap ook nodig. Ja. En ik heb het opgenomen en vanmorgen gekeken. Ja, ja. Klopt. En was je ook verrast door die bekentenis die al direct al kwam? Nee, ik was niet verrast. Ik, uh, nou, laat ik zo zeggen, hij kon ook niet meer anders. Dus, uh, ja. Vind je het bijzonder? Tuurlijk, het is wel een, een bijzonder uh, dat uh, een zevenvoudig uh, ex-tourienaar... om het zo maar te zeggen, te bek uh, bekend dat hij uh, heeft gebruikt. Ja, inderdaad. Het is, want Frits, even op jou terug te komen. Ja. Je, je zegt van ja... Dat... Nee, ik, tuurlijk, ik was ook niet meer verrast. Maar het is toch leuk om van hem zelf te horen dan dat hij het gebruikt heeft. Hij heeft zo keihard ontkend altijd. Ja. Hij heeft de mensen die hem aantoonde of je Jep doping gebruikt. Of hem vroeger heb je do Jep doping gebruikt. Heeft hij zo belast, heeft hij zo aangevallen, heeft hij uh, aangeklaagd. Ik bedoel, hij is zo agressief geweest tegen mensen die hem daar aanvielen. Dat nu was zijn bekentenis, dat ja, was een ontmaskering, dat was niet te geloven, maar ik bedoel, hij, ja, hij viel keihard van zijn voetstuk. Maar het, het leuke is, want Kai was dus een van de, de meest talentvolle wielrenners. Thomas Dekker en Kai Reus waren volgens mij leermeester Peter Post. Uh, die zei, Kai Reus en Thomas Dekker, dat worden onze nieuwe toppers. Smalle, smalle enkeltjes hebben ze alle twee. Hij kan tijdrijden, rijden, Kai Reus, en hij kan klimmen. Ja, toen kwam die verschrikkelijke val. Maar mijn vraag is eigenlijk aan jou. In het boek van Tyler Hamilton lees je dat als je bij in die ploeg zat van Lance Armstrong. Je wilde mee, dan kwam op een gegeven moment kwam je op de kamer. en zei, we hebben grote plannen met jou. Maar je zal wel met onze dokter moeten praten. Is dat jou wel zo overkomen, zoiets? Uh, nee, ja, ik ben dat betreft daar ook gewoon heel uh, naïef in geweest, uh, denk ik. En, uh, ik ben uh, geboren met uh, meer talent dan andere renners... Uh, ja. die de verleiding uh, ja, niet konden weerstaan. Dus, uh, je had het niet nodig, bedoel je? Nee, nou, ja, niet nodig. Laat ik zo zeggen, al had ik het wel gedaan... dan ben ik nu ook aan de paal gespijkerd. Dus ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ja, maar het maar is, er is, dus ook mijn... no maar is je wel eens aangeboden. Is wel eens gevecht? Goh, je, bent, je, werd, je was in het jaar dat je junior 2003 geloof Ik je alles wat er te winnen was. Je was de beste junior van de wereld. Uh, en, nou, dan ga je naar een grote ploeg. Mm -hmm. Is het toen wel eens, heb je het wel eens om je heen gemeten dat zei, zegt, Kai, als je dat nog neemt, word je nog sterker? Nee, dat is mij nooit aangeboden. Nee, ik heb het ook nooit gezien. Dus uh, ik, dat betreft kan ik er niet over Maar Spreek je nu echt de waarheid? Ik, uh, ik spreek de waarheid Ja, ja. Ja, ja. ja, nee, oké, okay, kijk je ook in je ogen. Ja, ja wielrenners kunnen heel goed liegen. Dat hebben we wel gezien natuurlijk in dit interview met Lance Armstrong. Ja, maar journalisten ook, hoor. Ja, absoluut. Maar nou, zo'n glas... Ik vond het wel eh, fascinerend, want je zag ook weer al die fragmenten... Hè, waarin hij verhoord werd, ja, dat... waarin hij ontkende gebruik ja. te hebben. En toen ik dat terug zag, geloofde ik hem bijna weer. Ja, werd het, ja. zo en, overtuigd. En dat vond ik ook het mooie van de uitzending. Dat, ik bedoel, hoe je dat bent keer, het ook wendt of keert, Oprah heeft hem daar wel mee geconfronteerd... dan in in 2005 op ja. het podium staat na het winnen van de Tour de France... Je zegt, deze sport is zuiver, ik heb deze Tour zuiver gewonnen... met twee dopingzondaars naast hem staan, nummer 2 en 3. Ja, en daar werd hij mee geconfronteerd. Ja, dat is toch gênant als je daarmee geconfronteerd wordt. We hebben, we hebben over de vraag, want dat is natuurlijk een vraag die he, kan je alle renners krijgen. natuurlijk die vraag van en jij. He? Uh, hij, hij heeft daar natuurlijk Lance Armstrong zelf ook een en ander over gezegd. Uh, ik hoop dat we dan even de, de goede klaarzetten namelijk die waarin hij eigenlijk zegt iedereen deed het. You've been quoted as saying we had one goal, one ambition, and that was to win the greatest bike race. In the world and not just to win it once but to keep on winning it and to keep on winning it meant you had to keep on using banned substances to do it Uh yes mm -hmm. Um but and I'm not sure that this is a an acceptable answer but that's like saying we have to have air in our tires or we have to uh, have water in our bottles that was dat was say, you, in mijn view part of the job. Are you saying that's how common it was? <laughs> Again, I don't, my view was that it was. Ieder, that, that, that, eigenlijk zegt hij dat. Hè. Het is hetzelfde als gewoon dat je banden op moet pompen. Je gebruikt als wielrenner ook doping. Dat was heel gebruikelijk. Kortom, iedereen deed het. Ja, maar dan praat je wel over de periode uh, voor 2005. En uh, laat ik zo zeggen, ik ben in 2006, 2007 ben ik overgekomen van de amateurs naar de professionals. Ik Was uh, jong, 21. Ja, was ik. Uh -huh. uh, en ik heb, kort daarna heb ik een ongeluk gehad. Dus ik ben toen een heel ander trek gekomen. En ik heb nooit wat gezien. Dus, uh, nee. Maar er wordt natuurlijk wel... ook. ook de gegeven, de heb de... je dan toch bij jezelf als gedacht... hoe kan het dat er sommige mensen zo hard rijden? Heb je wel eens gevraagd aan collega's... wordt er nog gebruikt in het peloton? Natuurlijk uh, uh, wordt die vraag al gesteld, ja. Uh, maar ja, laat ik zo zeggen... ik ben dat betreft eigenlijk gewoon een beetje nieuw in geweest. En uh, ik, ik kon het gewoon wat doen met mijn talenten. Dus. En, uh, was ja. je zo verschrikkelijk goed... Nou, dan weet je zelf toch ook, Ja, ja nee, klopt. Je was ook zo ja. precies. Goed. Maar goed, jij niet. Maar, maar er wordt natuurlijk ook in het USADA-rapport... wel eh, onder andere ook eh, de naam Rabo valt. Michael Boog, het Rasmussen, noem maar op. Ik bedoel, jij niet? Je hebt ook niks van anderen gezien, gehoord? Of? Nee, nee, ik heb het nooit wat gezien. Serieus. Toen keek je wel je vermoedens dat je denkt... Van, ja, dit is wel merkwaardig. Ja, het USADA-rapport wordt Michael Boog... het volgens mij niet genoemd. Nee, past wel maar we Rabo wel? Ja, nee, Rabo wel. Ja. Maar goed, je moet dus ook, dat, dat komt omdat... Uh, uh, hoe heet ook weer die toen bij uh, Levi Leiparmer reed bij El Rabo twee jaar. En zei dat hij gewoon doorging met het gebruik van EPO uh, bij Rabo. En dat hij het kreeg van de arts. Ja. En dat was die meneer Leinders En hij zei er waren meer renners die het gebruiken. Zijn er wat, wat dat betreft namen. nog vragen Frits die jij ook om antwoord vond? Uh, nou ik, uh, ja, er was één vraag die ik ontzettend intrigerend vond. Hij was nooit bang om betrapt te worden. Dus daaruit kon je concluderen en dat daar liet uh, Oprah wel iets liggen... dat er een grote organisatie achter hem stond. Want hij weet dat niet. Dus er is iemand, een arts of een organisatie... die hem zegt... jij kan fietsen wat je wil, je spuit je vol... je, bent, je neemt heel veel EPO... je bent goed gedrogeerd, je hebt bloedtransfusie... maar je hoeft nooit bang te zijn dat je betrapt wordt. Dat vond ik zo'n fascinerende zin. Hij was dus ook nooit bang. Jou, is jou dat ook niet opgevallen, Kai? Nou ja, zo, zo dat hij door alles uh, heen is uh, gefietst, letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar uh, inderdaad, dat vind ik wel merkwaardig. Um, maar met dit ook weer, wordt de, de rennen wordt erop op aangekeken. En um, ik ga het zeker niet voor me opnemen. Maar uh, laten we ook eens een keertje van hoge hand kijken... hoe, de, hoe daar uh, die organisatie in elkaar zit. En wie Want, bedoel je dan? Nou, dat denk ik toch, de, de wielorganisatie UZI. En wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou hè? ja, misschien uh, hebben die gewoon toch wel steekjes laten vallen. En die hadden er gewoon veel dichter op moeten zitten. En die hadden dit al tien jaar eerder aan moeten pakken. Want als ik dan wel even voor mijn generatie mag spreken... Ja. wij uh, zitten nu wel op de blaren die ja. uh, de oud-collega's uh, en uiteindelijk, ik vind van hoge hand, uh, de fout hebben gemaakt. Ja, wel, welke fout hebben ze dan gemaakt? Ze hadden gewoon uh, beter moeten controleren erop. En uh, ja, ik, ik, ik, ik kan het niet hard maken, maar uh, weet jij veel? Misschien uh, heeft de UC er wel een, uh, wat mee te maken. Ja, ja. Dat is vanavond spannend vanavond, dus. maar in ieder geval, dat viel mij ook op... dat hij dus nooit bang was om betrapt te worden. Hij is ook nooit betrapt. Dus ze waren slimmer, de organisatie die achter hem zat... want hij zegt, ik was lang niet zo'n goede organisatie. Toen verwees je naar Oost-Europa van voor het val van de muur, de DDR dan met name... waar een heel uitgebreid dopingprogramma was. Maar zijn dopingprogramma was net zo slim. Ik bedoel, hij kwam er weg, maar van hem was het nog veel doortrapte. Ja. Want in de DDR zijn nog wel eens mensen betrapt. En hij is nooit betrapt. Nou ja, Het ging natuurlijk wel even, ook nu, in dit uh, deel van het interview... want vanavond is het tweede deel ja. ook over die UCI. Ja. Uh, eigenlijk, nou, hij nam die bijna in bescherming. He. Ja, ze hebben er niks slim. mee te maken. Het zijn mijn vrienden niet, maar ze hebben mijn werk heel goed gedaan. En er is natuurlijk één geval waarin hij... Uh, wel, doping gebruikt dat in Zwitserland. En de, en de discussie, die test zou verdonkere maand zijn. En daar, daar in in, daarvoor heeft Armstrong, is het verhaal, ja. dan 150 ja. of 125.000 dollar aan de UCI betaald. De, de, de, daarop bedoel jij ook, Kai? Nou, nou, dat ik, vertrouw je niet? Nou, eu, ik, ik vertrouw wel meer niet van hem, want euh, laat ik zo zeggen, de eerste vijf minuten die ik heb gezien van hem. Ik dacht van ja, nou ja, nu lig je een keertje niet. Maar vervolgens, uh, het, het volgende uur dacht ik bij mezelf van ja, je bent niks veranderd. Dus... Ja, waaruit waar concludeerde je dat? Wat nou, hij praat alles weer naar zijn, naar zijn hand toe. En, uh, Laat ik zo zeggen, het moest bij hem opgenomen worden. Dus het uh, zal ook wel volgens zijn regels gegaan zijn. Nou ja, wat hey, die, wat die bekende vinden, stond allemaal in het USADA-rapport... en uh, over andere, dokter Ferrari, over de UCI, over de ja. brug, et cetera... andere renners heeft hij allemaal niks gezegd natuurlijk. Nee, dat heeft hij natuurlijk heel slim gedaan. Want hij begrijpt ook wel dat hij daarmee ook nog zijn sympathie verspeelt. Maar de dokter Ferrari vond ik heel opvallend. Maar nogmaals, het kan niet zo zijn dat een gewone renner weet dat hij nooit betrapt zou worden terwijl hij bloedtransfusie-epo... en testosteron genomen heeft, dan moet er een organisatie rondom hem zijn... die zegt, Lentje, hoeft je geen zorgen te maken. Want ik zou hem dus zou je niet doodnerveus zijn, stijf in de zenuwen staan... als je vol met epo zit en je, je wordt getest... Ja, lijkt mij wel. Ik, uh, ik heb alle controles uh, zonder met zweet onder me ook zoals uh, kunnen doorstaan. Ja, hij ook. Dus dat, ja, schijnbaar, omdat ja. hij waarschijnlijk toch iets achter zich had staan... die hem beschermde of zo. Maar er is nog iets opvallends. Ja? Want je weet, in de allereerste tour in, in die terugkeerde, in 1999... is hij wel degelijk betrapt op testosteron. En dat staat ook uh, in de boeken van Hamilton en in de andere boeken. En toen heeft hij, is hij weggekomen met dat zalfje, dat testosteronzalfje. Ja, en dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat zogenaamd gebruikt. Ja, dat, dat is ook, bleek, dat gaf hij toe, dat is geantidateerd. Het was een recept van een arts was geantidateerd. Het is vervalsing, dat is oplichterij. En daar kwam hij mee weg. En dat heb ja. ik nooit begrepen, Dat als met... Zo simpel. Met Erik Dekker, die een keer te hoog gewaarde, waarde had voor de Milan Remo mm -hmm. mocht hij niet starten. Er is een onderzoek om van Rabo. Toen was er een bandje om zijn pols wat knel had gezeten. Nou, niemand ja. geloofde dat de, natuurlijk. Nu, Lance Armstrong, Armstrong hè, dat was toch een tijd het boegbeeld van het rennen. De winnaar ja. van de Tour de France, bekend heeft Kai. Uh, wat betekent dit voor de nieuwe generatie? Ik bedoel, mo moet, moet laten we zeggen, die ouderen nu vind jij ook allemaal zeggen... joh, als je het gedaan hebt, geef het toe en die nieuwe allemaal clean? of? Is dat een beetje het optimistische optimistisch wereldbeeld van mij? Nou, in 2008 is het bloedpaspoort bloedpa geïntroduceerd. En de controles zijn daar heel streng in. Ik wil zeggen, valspullen zou je altijd in de sport. En dan praat ik echt over de sport. Want laat uh, het wel zijn, duurrennen wordt elke keer wel aangekeken en zo. En dit en dat. Maar ja, waar wordt het niet gedaan? Ik zou het niet weten hoor. Maar... Ook voor je eigen generatie steek je nou, dat zeg Ik hoorde laatst iets over Jamaica. Usain Bolt wordt out of competition daar op Jamaica nooit gecontroleerd. Mm. En terwijl hier elke atleet, Marianne Vos, uh, Nicolien Sauerbreij... die worden bij spreken, twee keer per week worden ze van hun bed gelicht om zes uur... S ochtends om in aanwezigheid van een dopingcontroleur te moeten piezen. En Usain Bolt kan drie, vier maanden ongestoord trainen. Jij ja. denkt niet, hooguit inderdaad, omdat het is moeilijker geworden. In die zin zullen nieuwe renners voorzichtiger zijn. Nou, ik denk dat er ook een hele grote generatie is... die het echt wel beseft van uh, dit gaat gewoon te ver. En, uh, dus hebben we hebben er gewoon een potje van gemaakt. Dus uh, laten, we, laten we wel zeggen, uh, sport is entertainment en we uh, willen het volk vermaken. En uh, ik ben de een van die generaties die het volk wil vermaken, clean. Ja. Nou ja, los even van alle nieuwe mogelijkheden en onvindbare drugs die natuurlijk uh, ook weer zullen komen. Uh, maar, maar jij zegt, doe het gewoon zonder, want het kan ook. In tegenstelling ik, tot de Lance Armstrong. Nee, nou, ik zal dan niet de Tour winnen, nee. Nou, dat is dan jammer. Vind ik toch jammer. Ja, niet, ja, ja, ja dat, dat zou ik <laughs> ontzettend gunnen. Maar ik vond ook iets opvallend, ik weet niet of je dat ook vond, dat hij zei, ik voelde me geen bedrieger. Ja. Dat zijn die al twee, drie keer. Want iedereen, want iedereen gebruikt... Ja, maar zijn goed, bedriegen. Je, zijn we allemaal bedrieger. Maar ja. je voelt je geen bedrieger, dan lieg je. Hmm. We gaan, uh, het zal misschien nog wat te, te sprake komen zo direct. Ja. Maar eerst gaan we even onderbreken weer voor muziek. Af en let. Ik Listening to your heartbeat. I thought it would explode Guess your times were changing when mine were on a halt. It's a mystery to me, it's history to you for all I see. But God. It's taken me so long to see it through your eyes, to see it in your life. When the summer ended, oh, I did try my luck. danced the best I could but you don't seem to give a fuck so it's a mystery to me how it's history to you I cannot see after all It was not that rock and roll But that is no surprise Nothing in your eyes No knocking on no door I won't wander anymore No time to prolong But this is the last one One last final song From porcelain on to braille shouldn't dwell not dwell, not dwell your eyes did never tell not tell, not tell they should have hit it well they're jumping through the roof and magic heart tricks do, I breathe fire, skin of need but you're quite hard to please. but this is the last one Song. From porcelain on to Braille On a past I shouldn't dwell Van de met een heartbeat. Gooi hem er maar in. En naast hem nog steeds Kai Reus. En voor alle duidelijkheid, Kai, want ik zei het wel net... Maar, maar je bent nu dus weer actief aan het wielrennen. Wat, wat, wat is jouw programma de komende tijd? Uh, morgen vertrek ik voor trainingskamp trainingskamp, uh, Majorca een week. Dan uh, ben ik weer een weekje thuis. En uh, dan uh, begint, ga ik weer terug naar Mallorca een week. En dan uh, de, de, de challenge. Er zijn vijf uh, wedstrijden. Je kan ze alle vijf rijden. Maar je kan ook zeggen van start er eentje wel, eentje niet. En, uh, afhankelijk ook van uh, de team. Zeg maar op. dan doen alle grote ploegen er aan mee, hè? Dat klopt, ja. ja. ja. ja. Ah, maar uh, uiteindelijk gaan we jou nou wel of niet in de Tour zien? Dit jaar niet. Dit jaar en da daarna wel? <laughs> uh, hoop Ja, hoop je. Laat ik zo zeggen. Er is gewoon veel werk aan de winkel en... Uh, Mag ik toch nog even een lastige ja. vraag aan je stellen? Thomas Dekker is een generatiegenoot van jou. Jullie waren de twee grote talenten. En Thomas is wel betrapt op het gebruik. Hij heeft ook toegegeven gebruik van doping. Heb jij met Thomas... Je was, jullie reden wel samen. Heb je met Thomas ook wel eens over gehad? Nee, Thomas maar ik heb zomaar zo met Thomas... is gewoon een collega van mij en een streekgenoot. Maar... Ja, daarom ook een streekgenoot. Ja, maar, ik heb eigenlijk nooit echt met hem die contacten gehad... die anderen misschien wel met hem hadden. Dus, uh... Was je geschrokken toen hij betrapt werd en toen hij later ook toegaf dat hij het gebruikt had. Mm, ja, weet je, het is ook weer in een periode gebeurd dat ik... Uh, uh, met mezelf bezig was, want ik had een zwaar ongeluk gehad... en ja. het revalideren, dus ja. ik heb dat eigenlijk niet heel goed meegekregen allemaal. Nee, okay. Maar je ja. zei net, toch, nog heel even dan... Want toen het er net over had over Lens Armstrong en zo... en uh, ge, heb jij het wel eens gezien of meegemaakt... toen zei je, ik heb wel mijn vermoedens... Maar, en toen vroeg, uh, stelde Frits een vraag, maar wat voor vermoedens heb je dan wel eens? Uh, dan, dan, dan, ja, laat ik zo zeggen, een renner die kan uh, zich ontwikkelen in een jaar zeg maar, zeker als je een talent bent. Maar uh, als je een renner bent en die maakt in één keer uh, zulke grote stappen, ja, ja. En dan, Zoals en, bijvoorbeeld? En, nee, ik kan niet echt een voorbeeld zo opnoemen, maar je hebt dan wel je vermoeders uh, dat je denkt van ja, ik weet het niet, maar ik, ja en heb ik zeg, ik ben daar misschien uh, veel in geweest. Als je ineens en, uh, zoveel beter of harder gaat fietsen, denk je, nou, yeah, vraag nou, me af of dat zonder doping kan. Ja, nou, ik wil niet zeggen dat het uh, zonde kan, maar... Hm. Voel jij je ja. slachtoffer van die generatie voor jou, de Armstrong-generatie? Een uh, slachtoffer? Ik wil me geen slachtoffer voelen. En uh, ik denk, mijn generatiegenoot wil zich ook geen slachtoffer, hiervan voelen. dat je van Maar dat zijn we in wezen wel een klein beetje, want we worden wel op aangewezen... terwijl uh, dit allemaal zich heeft afgespeeld uh, tien jaar terug. Vandaar dat ik ook zeg, had het tien jaar terug meteen goed aangepakt. Ja ja, nou ja, en dan ga je er ook vanuit dat het nu niet meer. Maar nog ja, een keer gebeurt. Traag is er is ook weer die Italiaanse onderzoekarts die doping van de, die heeft uh, van de afgelopen periode onderzoek. Die zegt het is net zo erg als tien jaar geleden. En Lens ook zei toen Lens in 1999 terugkeerde, had je net de tour van 98 gehad, en dat was de tour de Doping. Ja. En toen zei hij in zijn boek, maar dat was verschrikkelijk, maar de volgende tour zal schoon zijn en die won hij. Ja, ja. Je moet wel durven. Jij, de ja. Jij denkt ook niet, Frits, dat we, nu, uh, dat we er vanaf zijn. Nou, ik geloof wel, jongens als Kai en uh, Mollema en Geesing dat, dat die zo geschrokken zijn. Er wordt ook minder hard gereden. Ze gaan minder hard de Alpe op, ze gaan minder hard de berg op. Dat is al een bewijs, hm. dat er dus minder doping gebruikt wordt. Maar ik, sta, ik, stuur, ik steek mijn handen niet in het vuur voor allerlei Spaanse en Italiaanse renners... die toch weer bij, bij een apotheek gewoon alles kunnen krijgen wat ze willen hebben. Verwachten jullie eigenlijk nog, want, want vanavond is het tweede deel van het gesprek, Kai... verwacht je nog eigenlijk andere onthullingen? Ik ben benieuwd, misschien uh, dat hij toch nog iets over de UCI gaat zeggen. Ik, uh... Dat wordt wel verwacht, want dat werd wel, dat werd wel gecirculeerd, dat gerucht. Ja, nou, we, we gaan het zien vanavond. Uh, hey, ik, ik ben van mening uh, dat, dat uh, renners die doen het fout doen, maar uh, laten we het eens een keer van hand goed aanpakken. Hij gaat uh, vooral huilen, geloof ik, omdat zijn moeder heel erg teleurgesteld is. Dat Tot zover Lenz Amsterdam. Frits, ja, okay, of had je ja, nog... Goed, dan uh, gaan we nu even naar ja, de flops zijn dus inderdaad... Dat vind ik nog even een flop ja? dat het uh, Openbaar Ministerie of Justitie... heeft de zaak tegen lens Armstrong geseponeerd vorig jaar. Ja. Er waren geen, was geen aanleiding om door te gaan met onderzoek naar crimineel gedrag... en dat is een handel in dopingproducten tegen lens Armstrong is zijn ploeg. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Daarna brengen... heeft de USA dat opgepakt. Ja, die hebben dat ja. opgepakt, maar anders was hij weggekomen daarmee. Nou, dan, uh... Dat is ook nog een vraag die beantwoord ja. moet worden. Ja. Uh, dan inderdaad nogmaals dat de dopencontroles dus niet afdoende waren... Uh, uh, tot begin deze eeuw. Dat, ook, dat geeft ook te denken. Of dat ligt bij de dopencontroleurs, of bij de mensen die weten hoe je het moet omzeilen. Ja. Nou, de top vind ik dat Trial by Media gewonnen heeft. Want uh, die journalisten die doorgezet hebben... en die uzaden dus ook gedwongen hebben om het onderzoek te doen... en dan David Walsh met name die zich niet hebben laten misleiden door de mooie blauwe ogen... van Lance Armstrong en niet onder de indruk zijn geraakt... als hij je verschrikkelijk aanpakte en je niet ontving... om geïnterviewd te worden als jij vroeg of je doping had gebruikt. Die journalisten hebben gewonnen. Die hebben 13 verschrikkelijke jaren gehad. Trial by media noem je het altijd. Ze hebben ja. niet gewacht bij wijze van spreken door de rechter... ze nee, nee, veroordeeld zei, heeft, maar op basis van door eigen door de onderzoek... Sunday Times is veroordeeld door de rechter. Ze moesten schade een, moest een andersom, ja, Ze hebben wel gelijk gekregen ja. achteraf. Dus nogmaals, ik zeg altijd, trial by media... kan soms beter zijn dan een rechtspraak. Die journalist trouwens zit vanavond in ook. ja. ja. Die was, ja, goed, er zijn nee. toe. Maar goed, die man heeft dus David Wolse, alle lof voor hem. Nou, en dan eh, toch even heel Hollands. Eh, vorige week was het Europees Kampioenschap schaatsen. En dan kunnen we daar al lacheren om doen. Het is het Open Nederlands Kampioenschap, het Europees Kampioenschap. Hij ga hier zitten lachen, Nou, ja, hij was een heel groot <laughs> Ja. Wat lach je nu, maar waarom, Ja, Waarom lach je? Uh, het, is, het is toch wel een beetje zo, ik gezegd. Maar uh, schaatsen is een volkssport. En, uh, ja. en dat, dat zal het ook altijd blijven. Maar wat is wel dan. een beetje zo? Nou ja, dat is het. Ja, de Nederlanders die, die, die, die winnen jaar op jaar op jaar. Ja, dat en is wel een beetje zo. Dus ja, Toch, dit is een open Nederlands kampioen. Ik zat hier vorige week en ik voorspelde toen. Ik zei, jammer dat ik niet kan wedden. Sven Kramer wordt één, ja. Jan Blokhuizen wordt twee. En wie schetst mijn verbazing? Sven Kramer <laughs> wordt één... Blokhuizen werd twee. Maar, ja. maar ik denk dat ze even goed 1 en 2 waren geworden. als uh, internationaal gezien uh, grote talenten bij waren. Want hm. laat ik zo zeggen, Sven en uh, Jan Blokhuizen. die uh, rijden wel even verdomd hard. Nee, maar wat ik ook weer wil aangeven. Sven is zoveel beter dan de rest. Ja, Want er in de voorbeschouwingen werd echt gesuggereerd. dat Jan Blokhuizen benaderde Sven Kramer. dan ken je Sven Kramer niet. Ik wou hem bijna vergelijken vorige week met Lens Armstrong. maar die belediging wilde ik Sven niet aandoen. Nee, nou ja, alsjeblieft niet. Nee, zo. nee, nee. Dus ik heb dat ook teruggetrokken toen. Maar Sven is van een hogere orde. Maar jij wou toch die Gaat ze het nog even in? Nou ja, het hoe je het ook went of keert, ze worden wel uh, 1, 2, en 3 bij de vrouw. Ja. Maar ze worden 1 en 2 bij de mannen. Hoe je het ook wend of keert. Elf stedenkoorts. Het ja, is een klein dat, beetje. Daar doe je, en, je toch niet aan mee, hè? Nee, die koorts. Die nee, die koorts niet, nee. maar. Uh, doet toch dat wel? Doe wel mee, ja. ja, mag je van je ploeg, van je ja, binnenploeg, Ja, mag meedoen van, van, of, van goed. Ploeg, ja. En heb je dan... Het uh, is nog heel moeilijk om zo'n nummer te krijgen. Of ben jij omdat je prof, renner en schaatser bent... Uh, automatisch uh, toegelaten? Ik, nee, ik heb nog altijd landelijk uh, een nummer. Heb. Ik mag ah. ook een nummer. En ik heb, zo, uh, ik heb mijn punten bij ingeschatst, dus... Ik zou kunnen starten in de wedstrijd, en anders doe ik eigenlijk de tour toch. Hij dus. gaat ervan komen, kan je? Eind van de maand, dus ja, uh, ja, ga nee, je volgen. Ik geloof het toch niet. <laughs> maar goed, je zit in binnen, hoor, Fritz. Zo nou, nee. heb Je een kans bij zo'n 11ste, toch? Je bent een goed getrainde fietser op dit moment. Eh. Um... Nee, ik heb deze winter misschien uh, toch te kort voorgeschaatst... om, uh, om mee te doen kunnen ah. met de top. Maar uh, laat ik zo zeggen, ik, ik streef altijd het hoogste, dus uh, waarom niet? Dat, te... Dat willen we horen. Dat Precies, lopen. inderdaad. Nou, dan vind ik top 1 de reactie van die voorzitter... van de internationale schaatsunie, Ottavia Cinquanta... Otavias, oh ja. als ik zwart geld zou moeten beleggen... zou ik naar hem toe gaan. Fantastische naam. Hij is 2,75... Halve minuut, vriend. Hij is zo zwart als ik weet niet hoe. Hij vond dat Irene wust zei dat het allrounder moet olympisch worden. Hij zegt, ik praat niet met schaatsers. En hij volkomen gelijk schaatsers moeten schaatsen. En daar worden bestuurders zich niet mee te bemoeien. Want bestuurders kunnen dankzij die schaatsers... Kunnen ze reizen naar Singapore en kunnen ze neuken. Fris Barend met zijn tops en flops. Dank daarvoor. En Kai Reus, ook dank voor jouw uh, verhaal. We er meer vrijdagmiddag live. Blijf luisteren. Feest op Radio 1. Zondagmiddag Govert van Brakel met de 100 ste uitzending van de perstribune. De gast... Tenniscommentator Marcella Mesker. Ja, hij moet natuurlijk altijd een goede scheidingslijn trekken. tussen waar gaat het echt om, dat is natuurlijk de wedstrijd. en het privéleven bijvoorbeeld van een speler. En de legendarische radiodj Willem van Koten. Arias. Los van Radio. Vier het mee en komt langs bij de perstribune live. vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. 100 keer de perstribune. Zondagmiddag van kwart over 12 tot 2. op radio 1. Het nieuws van alle kanten.